8 uur na Netwijl met het NOS-journaal. In de voorstad van Parijs is tijdens de avondspits een trein ontspoord. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker zeven doden gevallen. Sommigen zouden zijn verpletterd of geëlektrocuteerd. Er raakten ook tientallen passagiers gewond. Het ongeluk gebeurde op het station van Bretigny-sur-Orge. aan de zuidkant van de Franse hoofdstad. De sneltrein was met ongeveer 400 reizigers op weg van Parijs naar Limoges.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 Premier Rutte vindt dat predikanten ouders moeten aansporen hun kinderen te laten inenten tegen mazelen. Hij zegt dat dat verenigbaar is met het geloven in God. Rutte is zelf hervormd. Je kan net zo goed zeggen dat God ook de vaccinaties heeft gemaakt, zei Rutte. Hij sluit zich aan bij de oproep van oud-minister van Volksgezondheid Borst en VVD-Eerste Kamerlid en Ethicus Dupuis. Minister Schippers van Volksgezondheid noemde het niet inenten van kinderen onverantwoord. De reparatie van de kapotte brug op de Afsluitdijk is eerder afgerond dan gepland. Vanavond kan het verkeer weer in beide richtingen normaal rijden en niet pas maandag. Sinds zaterdagmiddag wilde de draaibrug over de Lorenz-sluizen niet meer dicht. Die storing was de tweede in korte tijd. Een week eerder leidde een storing bij dezelfde brug ook al tot lange files. Toen leek het probleem binnen enkele uren opgelost. Het weer vannacht hier in der Nevel of mist. De temperatuur daalt tot rond 10 graden.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 Met Alice de Bruin. En vanavond met Robin de Lange, directeur van Oude Hans Dierenpark... op de Grebbeberg in Renen. Goedenavond. Goedenavond. Wat horen we hier? Dat is een heel mooi dierengeluid. Gibbel, hè? Ja. Heb je hem? Ah, geweldig. Geweldig. Geweldig geluid. Ja, dit hoor ik iedere ochtend als ik door het park loop. De gibbel, een, een aapsoort? Ja. Ja, een hele mooie slingeraap. Hele lange armen. Uh, als die, uh, hij moet ze omhoog houden, anders struikelt hij over zijn armen. Ja, uh, nou, fantastische dieren. En uh, iedere ochtend als ik door de dierentuin loop... Dan, uh, en de zon schijnt een beetje, dat moet er wel bij zijn... dan maken ze dit geluid. Ik vind het altijd heel erg bijzonder. Uh. Ja, fantastisch. Uh, we gaan het hebben over de dierentuin. Ik mag je zeggen. Zeker. Heb je net gevraagd, nou, dat ga ik dan ook doen. En maar even het nieuws, want daar beginnen we deze serie uh, iedere dag mee. Wat, wat is vandaag bijgebleven? Ja, ik zag uh, op, uh, op, op een in een krant staan dat de free Record shop uh, doorstart. Nou, dat vind ik goed nieuws. Het is een merk wat ik eigenlijk vanuit mijn jeugd veel ken. Ik zat daar veel, kocht cd'tjes. Uh, dus in die zin goed nieuws. Uh, aan de andere kant uh, zie je ook dat, uh, dat je scherp moet blijven als ondernemer. Uh, want je ziet toch dat uh, de ontwikkelingen doorgaan. Uh, ja, en bij de record Shop hebben ze die duidelijk gemist. Uh, en daardoor is uiteindelijk de zaak failliet gegaan. En dat uh, is ook een, een les voor ons, zeg maar. Scherp blijven met je onderneming. Ja, maar, maar doorstart zit dat er dan wel in? Ik bedoel, wat moet je dan doen? Ja, ze, Niemand hoe, hoe, cd's. hoe ze het precies gaan doen, dat stond er niet bij bij het bericht. Maar ik denk dat het iets met gamen te maken heeft. En digitale uh, winkels zullen ze er waarschijnlijk van gaan maken. Dat stond er verder niet bij. Maar nou ja, het is goed dat het merk blijft bestaan, wat mij betreft. En nog een, een, een persoonlijk nieuwtje? Ja, persoonlijk, het is meer ook innovatie, vind ik geweldig. Ik zag ook iets over uh, een app van, die op uh, eBay uh, zeg maar, uh, gaat brengen. Waarmee je producten zelf kunt printen. Er zijn nu 18 verschillende soorten producten. Die je eigenlijk via je iPhone nu kan bestellen. En die worden geprint met een printer, hè, in kunststof. En die worden volgens de volgende dag helemaal op maat zeg maar, bij je afgeleverd. En dat vind ik mooie, mooie ontwikkelingen. Ja, een gadget liefhebber. Ja, leuk. Ja, ja? ja, ja heel mooi. Ja. nou En toch bent u directeur, dat zou ik toch wel u zeggen, ben je directeur. Van, de, van Oude Hans Dierenpark. Uh, al tien jaar lang. Je kwam van Duinwel vandaan. Ja. Attractiepark Duinwel in, in Wassenaar. En ik dacht wel, ja, dat is ook een opmerkelijke overstap. Want ja, ik, ik, ik zie daar alleen maar plastic kikkers zo ongeveer. Maar ik heb er nog nooit een echt dier gezien, volgens <lacht> mij. Dus nee. wat doet uh, iemand die geen bioloog is, geen familie heeft, die uh, uh, uit de dierentuinenwereld komt, ja. uh, waarom wordt hij directeur? Ja. van zo'n park. Ja. ja, het is eigenlijk een beetje toeval geweest. Ik, ik ben bij Duinro in Wassenaar begonnen, en daar richting de marketing, hè, dat was mijn achtergrond ook. Marketing, management. Dat, dat, dat heeft ze gestudeerd? Dat, ja, ik heb heel veel communicatie ooit gedaan, uh, en wat cursussen Nima. Hè, tijdens mijn marketingperiode en het in Het wordt steeds gekker dat je dan directeur van de ja. dierentuin wordt. <laughs> en dat was ook een verrassing voor mij, hoor. Toen ik voor het eerst, ik ben via een headhunter, uiteindelijk benaderd. En eerst dacht ik dat mijn collega's me voor de grap hielden. Ik denk, nou, ik, ik, ik, ik ga erin, maar uiteindelijk bleek het echt zo te zijn. Na een aantal gesprekken mocht ik het gaan doen daar. Een uh, enorme uitdaging. Uh, inderdaad, geen achtergrond als bioloog. Maar wat dacht je toen je werd gebeld door zo'n headhunter van we zoeken een directeur van een dierentuin? Ja, nou, zoals ik zei, ik dacht eerst dat het een grap ja, was. Ja, precies, maar <laughs> daarna, toen je erover na ging denken. Nee, Waarom van... dacht je dat is misschien toch wel wat voor mij? Ja, nou ja, het is uiteindelijk, kijk, ik, ik werkte al in een park, een leisure park, zeg maar. Uh, en dit is eigenlijk hetzelfde. He, er moeten ook bezoekers komen, die moet je een mooie belevenis geven iedere dag. He, die moeten een geweldige dag hebben en in dit geval niet met kikkers van Duinrel, maar uh, met, met een hele mooie belevenis in de Auwands Dierenpark. Uh, en in die zin is het eigenlijk hetzelfde. Dus wat dat betreft lag het ook wel in de lijn. In de leisure was ik al bezig. Uh, en in die zin was het natuurlijk een, een mooie kans die ik, uh, die ik kreeg. Lang over nagedacht? Nou, niet zo heel lang hoor. Nee, en nee. Eerst gaan kijken nog daar? Zeker, of kende je het? Zeker. Nou, het mooie was, ik kende het van naam uiteraard. Want iedereen kent het. Uh, maar ik kom zelf uit Den Haag. Dan ligt het niet helemaal voor de hand. Uh, dat je daar veel komt. Uh, dus ik ben ja. zeker gaan kijken. En ik was verrast wat er allemaal gebeurde op dat moment al. Uh, en later terugbladerend zeg maar, uh, in het fotoboek van mijn ouders. Zag ik ook nog wat oude foto's. Waar ik uh, met mijn opa en oma zeg maar, in hetzelfde park was. En dat was leuk. Dus ik was er dus toch al geweest. Ja, er was iets van herkenning misschien ja, wel op dat ja, moment. Ja, hartstikke mooi. Ja. Ja. Maar toch nooit. He, want, want ik bedoel, uh, we spraken net over ondernemen. En over gadgets. En over al dat soort dingen. En inderdaad, u, uh, je hebt een heel andere achtergrond qua studie en zo. Nooit is gedacht ik heb eigenlijk de kennis niet om, om directeur te zijn van zo'n dierenpark. Ik zou toch wat meer van dieren moeten weten. Ja, ja nou, natuurlijk is dat zo. Hè. Het, het, het is natuurlijk wel heel erg prettig als je het, als je het al, al meeneemt euh, naar zo'n dierentuin. Maar goed, ik had het niet. Dus, uh, en ik zag daar wel een grote uitdaging. Uh, je ziet eigenlijk tegenwoordig dat, uh, uh, dat eigenlijk toen ik net kwam daar ook, uh, toen waren zo'n beetje alle directeuren die daar zaten, dat waren biologen. Hè. In het eerste uh, NVD-overleg wat we hadden, zat denk ik 80% uh, bioloog. Dus nou, was ik wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Blunders begaan? Uh, nou, stomme dingen gezegd? Oh, vast wel, vast wel. <laughs> er komt niks boven drijven. Nee, nee, maar het mooie is dat je... Dat, ik zit er nu al bijna tien jaar, is het. Uh, en nu zie je eigenlijk dat de ontwikkeling omgedraaid is. Hè. De meeste biologen die zijn uh, niet meer directeur van een dierentuin. zijn allemaal meer moderne managers geworden. Uh, die het bedrijf gewoon proberen, goed proberen te leiden. En uiteraard zijn er nog steeds veel biologen in het bedrijf... maar die zitten meer op de afdelingen zoals dier verzorging of biologie en educatie. Ja, want uiteindelijk gaat het er dus om om, om zo'n bedrijf gewoon rendabel te maken. Absoluut, het is gewoon een bedrijf. Ja. Ja, en dat is ook in het verleden vaak misgegaan. Er zijn dierentuinen failliet gegaan, ja. omdat het gewoon uh, te weinig bezoekers had en ja. het niet meer bet te betalen was. Ja. Nou, dat was voor Aarland eigenlijk ook zo. Hè. In 1999 uh, was het uh, praktisch failliet. Uh, puur omdat er uh, nou ja, bepaalde beslissingen genomen waren die uiteindelijk niet aansloegen uh, uh, bij het uh, grote publiek, want daar moet je het toch van hebben. Een dierentuin is toch een apart bedrijf. Hè? We zijn een ideële organisatie. Onze doelstellingen zijn natuurbehoud, soortbehoud van bedreigde dieren, educatie. Dat zijn allemaal mooie doelstellingen, maar dat kan je pas bereiken... op het moment als je ook een bedrijf hebt wat geld oplevert en waar je ook geld mee verdient. En daarom zou je in eerste instantie moeten zorgen dat je een stabiel bedrijf hebt, financieel gezien. En daarna kan je die doelstellingen allemaal gaan invullen. Ja, en, en dan kan je er een succes van maken. En dat is wel gebeurd, want ik geloof dat het aantal bezoekers is verdubbeld de afgelopen tien jaar. Ja, dat kan je ongeveer wel zeggen. Ja, we zitten nu op uh, zo'n 940.000 bezoekers per jaar. Uh, nou, dat is een mooi aantal. Daarmee kun je uh, je investeringen ieder jaar doen. Hè, want dat moet je doen. Je moet blijven vernieuwen in zo'n dierentuin. Steeds weer nieuwe, nieuwe dingen, uh, nieuwe attracties uh, en verblijven kunnen bouwen. Om je gasten naar je dierentuin te krijgen. Ja, is dat moeilijker geworden uh, de afgelopen tien jaar? Ik bedoel, er is natuurlijk... Heel veel nu. Ik geloof dat ik ergens van de week las dat er uh, bijna uh, 40 pretparken zijn, kleinere dingen, ja. speeltuintjes. Je hebt nog al die festivals die er zijn, hebben we ja. deze week ook over gehad. Ja. Hoe spring je er nog uit? Ja. ja, je moet je onderscheiden. Dat is ontzettend belangrijk. We zitten in een markt uh, waar. Enorm veel attracties zijn. We zijn het dichtstbevolkte dierentuinland van de wereld. Met 15 flinke dierentuinen. En dan inderdaad ook al die attractieparken nog. En de koopzondag en ga zo maar door. Dus je moet je onderscheiden. Dat is lastig. Maar het betekent die keuzes. Je moet echt keuzes maken daarin. Ik denk dat Alons dierenpark dat goed heeft gedaan. Ja, Laten we eens He. vragen aan een, aan een collega van je. Hoe die daar tegen aankijkt. Tegen jullie park. Dat is Mark Dame. Hij is de directeur van Blijdorp. Laten we even luisteren wat hij zegt. Ouan bestaat natuurlijk al, al heel wat jaren, al voor de Tweede Wereldoorlog. En met name de laatste, de laatste tien jaar ongeveer heeft Ouan zich ongelooflijk sterk ontwikkeld. En ze hebben daarbij heel duidelijk richting gekozen. En dat, is, ja, dat is goed natuurlijk als dierentuin. Daarmee onderscheid je je ook van andere dierentuinen. En zij hebben zich heel erg duidelijk gericht op kinderen en op spelen. En zij combineren het kijken naar dieren, het bewonderen van die dieren met spelen. En bij Bijna ieder dierverblijf vind je ook wel speelelementen... Uh, Soms gewoon lekker om te glijden, uh, maar soms ook heel duidelijk met de relatie met de dieren die er zijn. Zo kun je bij de orang Oetangs, boombewonende apen uit, uh, uit Indo Indonesië, kunnen de kinderen zelf ook klimmen als een aap. Uh, en op al die manieren, ja, laat je toch uh, spelenderwijs breng je kinderen in contact met de natuur. Zo simpel is het. Ik had het niet mooier kunnen zeggen. Heeft Mark goed gedaan. <laughs> <laughs> want, want dat is het wel. Jullie, jullie willen uh, meer een, een speeldierentuin zijn ja, bijna. Ja, hè? een dierenspeeltuin we, hè, worden we vaak ook genoemd. Maar dat is het wel. Hè. Kinderen moeten hun eigen avontuur beleven. Maar al spelen door de dierentuin uh, gaan. Uh, dus dat is het concept dat we de afgelopen 7, uh, 8 nou, jaar verder hebben ontwikkeld. Uh, en inmiddels... Uh, en wiens idee was dat dan? Want het was inderdaad bijna failliet. Ja. In 2000 uh, kwam uh, Marcel Boekhoorn, uh, ja, multimiljonair. Die, die vond dat toch wel jammer dat dat zou gebeuren, stopte er heel veel geld in. Kwam hij met dit idee of was dat meer van, van, van, ja, van jullie is, of van jou? Het is, nou, ik, ik, ik ben in 2004 begonnen. Dus uh, in die zin, uh, die eerste ideeën zijn niet van mij gekomen. Uh, Marcel heeft er zeker aan bijgedragen. Uh, maar een heel Want die baat dan ook mee? Ja, ja zeker. Ja, die heeft zeker zijn ideeën. Er is een raad van commissarissen die, uh, die meedenkt. Uh, en de medewerkers zelf. En het mooie vond ik, uh, dat was een van de eerste bevindingen wel, dat ik, dat ik toch zag dat er ontzettend veel creativiteit in de dierentuin al aanwezig was. Was. Dus op de werkvloer, bij alle managers die er zijn, mensen denken mee, zien andere parken in de wereld uh, en komen met geweldige ideeën. En dat aangevuld met expertise van buitenaf, kom je tot, tot zo'n soort concept. Op een ja, want is er iets vergelijkbaars in de wereld? Ja, ik denk het wel. Als je, als je kijkt in, in Amerika, Animal Kingdom, dus natuurlijk heel Amerikaans, hè. we mogen ons daar qua grootte zeker niet mee vergelijken. Waar is dat dan? In Orlando is dat nee. uh, uh, nou, een fantastische dierentuin. Uh, echt de, de dierentuin van Disney is dat. En daar hebben ze eigenlijk die combinatie van entertainment en dierentuin... Uh, tot, uh, tot in de puntjes uitgewerkt. Nou, daar gaan we af en toe naartoe en daar krijgen we inspiratie van. Het is wel een Amerikaanse dierentuin, dus dat zou hier niet werken. En dat is toch allemaal iets over de top. Uh, en ook met enorme budgetten die wij natuurlijk niet, uh, niet hebben. Maar er zijn wel dingen die je eruit kan halen... en die kun je terugbrengen in, uh, in de dierentuin. Uh, en dat werkt denk ik hartstikke goed. Uh, ja, maar uiteindelijk is de kracht van... Een een dierentuin toch gewoon dat levende dier. Ja ja, nou, Uiteindelijk is dat ons doel ook. Kijk, Het gaat erom, uh, bij het begin... mensen moeten zin hebben om naar Oudehand toe te komen. Dat is het belangrijkste. Uh, dus het, de dag moet leuk zijn, het, uh, het park moet leuk zijn. Uh, ze moeten er plezier hebben. Uh, als je zegt, je kom voor een educatieve boodschap naar, uh, naar Oudehand... dan gaat het niet werken. Dus het moet vooral leuk zijn. Op het moment dat ze daar zijn bij ons... dan gaan ze een uur dieren kijken, zo'n beetje. Voor kinderen is dat, uh, is dat prima. En dan moeten er andere dingen gebeuren. Nou, wij vullen dat in door die speelelementen, door entertainment. We hebben gratis shows in het park. Park. En we hebben acteurs door het park lopen. Bamboe Bill met zijn avonturiers. Dat zie je ook in ons tv-programma op RTL 8, kun je dat goed zien. En die, uh, die combinatie die maakte ervoor dat het aanbod heel aantrekkelijk wordt. En op het moment als mensen daar een zin hebben, dan hopen wij met onze vrijwilligers die er bijvoorbeeld zijn. Uh, proberen we toch iets bij te brengen over de natuur, uh, over de problemen die er zijn. Over uh, de natuurbeschermingsprojecten uh, die we steunen. En dat moet er eigenlijk uh, heel logisch doorheen komen. Maar het is niet het beginpunt. Nee. Nou, is het inderdaad in die tien jaar bijna verdubbeld, hè? bijna op een miljoen uh, aantal bezoekers. U staat daarmee op nummer vier van de dierentuinen in Nederland. Wat is dan de ambitie? Toch op nummer 1 komen of is nou, dat? Nou, bezoekersaantallen dat zijn, is geen ambitie van ons. Kijk, we, hebben, we willen een kwalitatief, hele mooie, goede dierentuin neerzetten. Met een geweldige beleving. Dat is waar we aan, voor investeren en voor werken. En of dat nou uh, gebeurt met, uh, met 900.000 of 1,1 uh, miljoen, dat zegt niet zoveel. Kijk, uiteindelijk gaat het om een, een financieel stabiele dierentuin hebben we nodig. Nou, dat kun je ook met 800.000 bezoekers bereiken. Hè. Als je minder kortingsacties doet. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat je binnenkrijgt. Uh, dus die ambitie in bezoekersaantallen. Bestaat niet zozeer. Het is meer kwalitatief gericht op uh, de dierentuin zelf. Probeerden en wat we zou de droom dan nog zijn? Wat, wat, wat moet er nog bijkomen? De droom is: kijk, we hebben recent met het Utrecht-landschap een deal kunnen sluiten. Die is eigenaar van een deel van ons parkeerterrein. Uh, die zouden ze eigenlijk terugnemen uh, en terug naar de natuur. Dat was een grote bedreiging voor ons, omdat we uiteindelijk dan niet konden uitbreiden. Uh, inmiddels is dat geregeld. En kunnen we dat stukje van die, van die parkeerterrein ook gaan gebruiken om een, bijvoorbeeld een parkeergarage te bouwen. Dan hebben we een heel groot gebied erbij, wat we echt waar we uitbreiding kunnen gaan plegen. Nou, en dan kunnen we echt een mooi aansprekend project erbij neerzetten. En wat wordt dat dan? Ja, daar zijn we heel hard over het nadenken. Dus uh, op het moment, als dat bekend is, dan ga ik dat zeker vertellen. Alleen, dat, dat kan nog alle kanten op. Het is ook echt nog niet bekend. Maar het moet iets heel bijzonders zijn. Weer natuurlijk in het concept passend van Ouwehand. Een toevoeging waardoor oude hand, zeg maar bijzonder, uh, nog, meer, nog, uh, nog specialer wordt dan het nu eigenlijk al is. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Ellis de Bruin. En vandaag met Robin de Lange, directeur van oude Hans Dierenpark... op de Grebbenberg in Rhenen. De Grebbenberg, ik noemde het al aan het begin. Dan denk je natuurlijk in Nederland aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het park de oorlog eigenlijk doorgekomen? Wat weet je daarvan? Nou, het is een hele zware periode geweest. Er is een boek ook over schenen. Andere tijden heeft ook een programma daar ooit over gemaakt... Uh, Hele moeilijke periode geweest. Eigenlijk, het is natuurlijk een, een oud oorlogsgebied. De, de linie heeft daar gelegen, dus tijdens de bezetting is daar zwaar gevochten. Uh, en tijdens de bevrijding is dat eigenlijk weer gebeurd. Dus tot twee keer toe is de dierentuin uh, nou echt zeer, zeer zwaar beschadigd. Want toen waren er al een heleboel dieren. Het was echt Zeker, al een dierentuin Het was echt toen. een dierentuin, ja. En tot twee keer toe uh, zwaar beschadigd. Uh, uh, daar in die oorlogsjaren heeft de familie Ouwehand het park weer op kunnen bouwen. Maar uh, wat gebeurde er in het begin dan, toen de oorlog uitbrak? Nou, de, de, de zijn eigenlijk, het is echt oorlogsgebied geweest. Dus de verblijven zijn vernietigd, de gebouwen zijn vernietigd. Het is, uh, het is echt heel zwart. Dieren zijn, uh, zijn omgebracht. Dus echt het is omgebracht. Echt omgebracht? Ja, ja, zeker. Ja. En de, eigenlijk in dit, zeg maar het eerste stuk zijn het echt slachtoffers geworden. Uh, in het tweede stuk heeft meneer Auwant ze zelf ook af moeten maken. Uh, omdat het, dat was op bevel van de Duitsers. Hè, omdat die, uh, die zagen het gevaar dat als er een, als er natuurlijk een, een granaat zeg maar, in de dierentuin terechtkomt... Uh, en een leeuw ontsnapt en die rent door de Duitse linies. Nou, dat is natuurlijk niet wenselijk als je oorlog voert. Dus dat, uh, dat waren, waren problemen, Hele moeilijke tijden. Vreselijk voor die meneer Aueron ja, natuurlijk om zijn ja. eigen dieren uh, neer ja. te schieten. Ja, er is ook, een, er is ook een, een soort reddingsactie ooit geweest. Hij heeft een soort karavaan gevormd met dieren die hij wilde redden. En daarmee is hij naar Veenendaal vertrokken. in Een hele lange stoet met allerlei wagens waar hij die dieren heeft, heeft, heeft vervoerd. Tijdens de oorlog dus? Ja, dat is dus vlak voor de bevrijding geweest. Dat is een heel apart verhaal. Nou, daar is een heel boek ook over verschenen ongelooflijk moeilijke tijd. En toch aan de andere kant hoor je ook weer, als ik de verhalen zo, zo lees, dat, er ook, dat het ook hele drukke jaren geweest zijn. Dus kennelijk was er ook in die oorlogsjaren toch behoefte om, om leuke dingen te doen. En zo'n dierentuin die draaide toch nog behoorlijk door. Dus dat zijn nou, jaren geweest waar heel veel bezoekers naar Ouwehand toe kwamen. Dus dat is toch wel heel dubbel eigenlijk. Na die paar dieren die er dan nog waren. Ja, nou heeft het, na de bezetting heeft hij het weer op kunnen bouwen. Toch weer dieren naar de dierentuin kunnen halen. Ja, en er toch nog wat van kunnen maken kennelijk. Dus dat is heel bijzonder. En toen kwam het eind van de oorlog? Ja, uh, eind van de oorlog. Nou, ook weer zo'n zware periode uiteraard. Uh, en na die oorlog heeft hij het weer op kunnen bouwen. Hè. En daarna is eigenlijk de groei ook van de oude hand uh, goed doorgezet. En tot ongeveer 1985 zo'n beetje toen hij het heeft uh, overgedaan. Uh, of dat zijn twee generaties inmiddels hè, van de oude hand. Ja, want hoe kom je dan eigenlijk aan dieren? Uh, ja Dat was toen natuurlijk anders dan nu, denk ik. Maar ja. hoe komt een dierentuin aan zijn dieren? Ja. Een dierentuin komt aan zijn dieren door uh, een samenwerkingsverband uh, met andere dierentuinen. Dat is eigenlijk de basis. Wij zijn lid van de Europese dierentuinvereniging. Uh, en binnen die vereniging is afgesproken dat dieren uh, uitgewisseld worden aan elkaar. Uh, dan kun je onderscheid maken tussen bedreigde dieren en minder bedreigde dieren. Uh, met name voor die bedreigde diersoorten. Dat zijn er helaas steeds meer uh, aan het worden. Uh, er zijn speciale commissies. Dus eigenlijk alle experts van al die dierentuinen die zitten in die commissies. Dus per diersoort is dat geregeld. En die verzinnen uh, hoe het beste gefokt kan worden... En, en waar die dieren ook het beste naartoe kunnen gaan. Maar waar wordt er dan gefokt? In, in de dierentuin zelf? In de dierentuin zelf, ja. ja, ja dus ja. het is niet zoals jullie denken, we hebben een zebra nodig... Uh, we gaan er eentje halen in Zuid-Afrika, nee, maar wat. Nee, nee zo, zo gaat het zeker niet. Zeg maar, we, wij verkrijgen onze dieren uit andere dierentuinen. Uh, en op zo'n manier uh, ja, proberen we eigenlijk de, de soort in stand te houden. En dan afhankelijk van de moeilijkheid van een soort... zijn er speciale commissies die daar, uh, die daar uh, druk mee bezig zijn. Ja. Nou hoor je natuurlijk ook altijd veel, uh, ook in Nederland... over uh, illegale handel in exotische diersoorten. Laten we even luisteren. Het is verboden om te handelen in dieren die in het wild gevangen zijn, maar het gebeurt wel. Ze worden op bestelling gevangen in Azië, Afrika en, ook door legale handelaren, verkocht alsof ze volgens de regels zijn gefokt. Je ziet dat legale handelaren de legale handelsstructuur gebruiken ook voor het verhandelen van illegale uh, handelswaar. Het is ook vaak een hobby. Het is een enthousiasme voor iemand. Dan hebben ze een hele collectie vogels. en denken ze, nou, dan wil je ook nog die ene speciale vogel hebben. Een derde van de handel in dieren in Nederland is illegaal. Zo wordt aangenomen. Geschatte omzet zo'n 2 miljard euro per jaar. Ja, dat zijn enorme bedragen. Is ja. dat iets wat, wat ook op uw pad komt? De, de, de, de, de, de illegale dieren, zeg ja, maar. Ja. Nou, niet op het pad naar oude hand, zeg maar. Dat, uh, dat zeker niet. Uh, maar op het moment, kijk, wij zijn als dierentuin natuurlijk met dieren bezig. Hè. Het is, handel doen we dus niet. Hè. Het is uitwisselen van dieren. Uh, wat er natuurlijk kan gebeuren is op een gegeven moment als uh, vanuit de EASA gezegd wordt... dat dus een bepaalde dier uh, is met uitsterven bedreigd of de, de bloedlijnen worden niet meer goed... dan kan er een dier uit bijvoorbeeld Afrika gehaald worden. Uh, maar dat gaat altijd in overleg met de autoriteiten. Uh, dus op zo'n manier uh, gaan dierentuinen daarmee om. Uh, uiteraard weten we wat er gebeurt. We hebben ook allerlei soorten dieren uh, en we spreken praten met elkaar. Uh, en we weten natuurlijk dat er illegale dierhandel is. Daarom zijn er tegenwoordig ook veel regels uh, uh, aan Maar uh, aan je diertrans. krijgt ze niet aangeboden? Nou, weet je, het, het gebeurt soms. Hè. Als je, uh, soms komen er dieren uit, uit particulieren, van particulieren ook. Noem een zwart dan? Vogels bijvoorbeeld. Hè. Dat zou, dat zou kunnen. Met name vogelhandel is erg groot in, uh, in de wereld. Uh, nou, staat opeens iemand op de stoep die zo'n beest nou, heeft? Zo, zo werkt het niet. Nee, nee, ze staan niet echt letterlijk op de stoep. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat als een bepaald dier, zeg maar... als je die in de dierentuin zou willen hebben... dat je uiteindelijk bij een, een particuliere handelaar terechtkomt. Nou, daar is al een hele lijst voor gemaakt binnen de dierentuinvereniging... om te zeggen, met die handelaren werken we... omdat we weten dat zij goed, werk, goed, uh, goed werken. Um, nou, maar het zou kunnen zijn dat, er, dat je in contact komt met andere handelaren... want ook die benaderen je natuurlijk wel eens. Uh, en daarbij, als die al niet op de lijst zijn... is het natuurlijk al geen, geen handige zaak om daarmee in, in zee te gaan. En daarnaast moet het natuurlijk alle papieren kloppen van, uh, van die dieren. Want uh, ieder dier heeft een soort paspoort bij zich... Uh, waar de herkomst van dieren ook uh, in bevestigd moet worden. Ja, dat is belangrijk, want dan weet iedereen waar ze vandaan komen. Zeker, ja. ja. ja. En, en Nou hebben we het over dieren en, en over Auldhands Dierenpark... omdat jij daar de directeur van bent. En toen las ik iets heel vreemds in jouw cv... dat je ook voorzitter bent van de stichting Vrienden van Karakter. Ja. Een stichting voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ja. En ja. dan zitten denken, heeft het een iets met het ander te maken. Maar? Nou, nou, nou misschien een beetje. Hè. Het, zijn, het zijn kinderen uiteraard. En, uh, en ons park bestaat uh, 80% uit kinderen elke dag zo'n beetje. Uh, maar dat is niet, uh, niet de reden dat ik, uh, dat ik dit doe. Ik ben daar ooit voor benaderd. Uh, nou, ik heb zelf drie kinderen. Uh, gez gelukkig gezond. En uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, maar goed, op een gegeven moment, als je benaderd wordt, zoiets, en je bereikt een bepaalde leeftijd. Hè, je hebt wat carrière stappen gemaakt, is het ook wel eens goed om, uh, om je aandacht en energie. Uh, te, te, ja, te stoppen in dingen die het niet direct voor jezelf wat opleveren. Maar wat, wat doet deze stichting precies? Uh, het is een, een stichting die... Nou, je hebt karakter, hè? dat is een organisatie die, uh, die gespecialiseerd is... in het behandelen van kinderen met een uh, psychische stoornis. Uh, nou, dat is ongeveer 8500 patiënten per jaar, jonge kinderen tot 18 jaar. Wat maar ook, hebben ze ook, dan bijvoorbeeld? Dat kan van alles zijn. ADHD, uh, uh, persoonlijkheidsstoornissen, depressies... En dat is ongelooflijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, tot ik eigenlijk met de stichting in aanraking kwam, wist ik helemaal niet eens dat het bestond. Hè. Dat er zelfs bij jonge kinderen tot uh, een jaar of vijf, zes, dat die dat al, uh, al kunnen hebben. Dus dan gaan. Nou, dan, dan, dat opent wel je ogen, moet ik zeggen. Um, en op een gegeven moment, ja, die stichting zelf de organisatie die behandelt de kinderen en de Stichting zelf, de vrienden van. Die proberen in deze tijd, waar er he, steeds minder geld eigenlijk ook is voor dit soort uh, organisaties. Om toch nog wat extra's voor kinderen te doen, even los van de behandeling. Er zijn ook veel kinderen die intern moeten blijven daar, soms een half jaar lang. Uh, nou, om die toch wat extra leuke dingen te kunnen voorzien. Dus het is heel praktisch wat we doen, maar we, we... Maar, maar heel praktisch, dat betekent dan ook dat. Ze dan uiteindelijk die patiënten, om ze zo maar even ja. te noemen... uiteindelijk dan weer op bezoek mogen in de Oudhands Dierenpark? Is het zo simpel? Nou, dat, dat mogen ze zeker. Maar gratis dan, bedoel ja. Uiteraard, dat is wel de, maar dat, dan, hè, dat is ja. het simpelste wat we, wat we kunnen regelen. Maar we proberen ook bedrijven te interesseren... om een bedrag te storten, zodat we uh, speeltuintjes kunnen bouwen. Maar ook aan onderzoek is het, uh, wordt het gericht. Hè. Onderzoeken die zeg maar, niet haalbaar zijn binnen de organisatie... maar wel heel interessant zijn. Nou Als we daar budgetten voor kunnen werven... Uh, zodat die onderzoeken toch uitgevoerd kunnen worden... Dat uh, is ook mooi. En, en levert het uh, uh, jouzelf op wat je had gedacht? Je zegt, ja, je hebt een carrière gemaakt, een paar stappen gedaan. Ja. Eigenlijk bedoel je, het gaat met mij heel erg goed. En ik moet misschien wel eens wat uh, bijdragen aan de samenleving. ja, ja Nou ja, dat, dat proberen we. En het, uh, en het gaat nog niet hard genoeg, vind ik. Het is, het is lastig in deze tijd om, uh, om bedrijven bijvoorbeeld zover te krijgen... toch ook daar wat geld aan, uh, aan te geven. Het is ook lastig uit te leggen. Kijk, uh, kinderen met een ziekte, hoe erg het ook is... op een of andere manier is dat, mak is dat makkelijker uh, uit te leggen aan mensen... Die die daar iets voor moeten geven dan kinderen met een psychische stoornis. En dat is lastig, te, lastig uit te leggen en zichtbaar te maken. Dus in die zin merk je ook dat het werven van, van budgetten dat lastig is. Maar, ja. Uh, nou, het is bijna uh, vakantietijd. Volgende week heeft iedereen vakantie in Nederland. Is dat ook nu al echt goed te merken in Nederland? Ja, ja, ja, zeker. Het is, uh, het is lekker druk hè, elke dag weer. Uh, nou, het weer zit mee. We hebben eigenlijk prima Eindelijk. dierentuin weer op dit moment. Ja. Het moet eigenlijk niet warmer worden. Ik gun het heel Nederland, maar voor Ouwant uh, is het eigenlijk prima zo. Het is zo 19, 20 graden, een klein zonnetje erbij. Nou, dat is eigenlijk prima voor Oudhand. En dan merk je dat het druk is bij ons. Dus dat, dat is op dit moment ook uh, aan de hand. Ja, ja en, en kan Robin de Lange dan zelf ook nog op vakantie of zit dat er toch echt niet in als ja. je directeur bent van, uh, van een dierenpark? Nou, ik mag zeker op vakantie, alleen ik, ik spreid het een beetje. Dus uh, in deze zomer ben ik er. Eind augustus ga ik nog even weg misschien. En dan uh, nou ja zo, uh, zo proberen we dat uh, een, beetje, een beetje af te stemmen. Ja. Ja. En, en wanneer is het seizoen dan geslaagd? Het seizoen is geslaagd pas in december, hè, als we de kerst hebben gehad. Uh, en we hebben, we hebben een goed jaar gedraaid waar we, waar we in ieder geval qua omzet goed zaten. We hebben veel aan natuurbescherming hebben kunnen doen uh, en vervolgens jaar ook weer kunnen investeren. Want dat is toch ook heel belangrijk. We willen blijven vernieuwen. Uh, we hebben net een heel mooi gorillaverblijf gebouwd. Nou, dat is fantastisch. Uh, en dat moet je eigenlijk ieder jaar wel doen, zoiets, hè, om, uh, om ouderland mooi te maken. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee. Robin de Lange was vandaag onze gast in onze serie Zomervertieren... en mensen daarachter, directeur van Oudehans Dierenpark in Renen. En uh, ga naar 2dingen.nl voor meer informatie over deze uitzending. Zometeen BNN Today, de speciale vrijdagavondeditie. Of doe je dat niet in de zomer, Willemijn? Hmm, zeker wel. Zeker wel. Uh, maar een aangepaste vrijdagavonduitzending. Want yes. het eerste half uur is uiteraard voor Filemon. Die volgt voor ons de tour. Dat zal je niet ontgaan zijn. Nee. Hij heeft weer wat mooie verhalen. En daarna vanaf 9 uur de vrijdagavondeditie met bier. Ik zie al de uh, lekkere toosjes gesmeerd met paté en boursa. En met Eva Hoeken, onder andere columnisten. En we hebben het uh, onder andere over Robin Haasen die bedreigd wordt. En hoe dat allemaal zit in de tenniswereld. Dat zometeen meteen in BNN Today. Dit is radio 1. Het is 1 uh, minuut voor half 9. Hier is Nanet Wel met het NOS-journaal. In Bretigny, een voorstad van Parijs, zijn zeker 7 doden gevallen. toen de intercity naar Limoges ontspoorde. Er zijn ook tientallen gewonden. Een reiziger voelde sterke schokken. voordat de sneltrein met 400 passagiers uit de rails liep. Het vliegverkeer heeft op de luchthaven Heathrow bij Londen ruim een uur stilgelegen nadat een vliegtuig in brand was gevlogen. Het is een toestel van Ethiopian Airlines dat op een afgelegen plek geparkeerd stond met niemand aan boord. Het was de eerste Boeing Dreamliner 787 die weer mocht vliegen. Dit nieuwe toest type toestel is een tijd aan de grond gehouden omdat er problemen waren met accu's die vaak in brand vlogen. In Enschede zijn zo'n 250 beschermde inheemse vogels ontdekt die illegaal waren gevangen. Het zijn 173 zeizen en verder puttersvinken, groenlingen, kneuien en goudvinken. Ze zijn vrijgelaten op drie na, die moeten eerst nog herstellen op een opvangadres. Er zijn ook vier dode vogels gevonden. En de dader is bekend, naar hem loopt nu een onderzoek. En in Tipton, bij Birmingham, is een explosie gehoord bij een moskee. De Britse politie behandelt het als een terreurdaad. Er zijn geen slachtoffers en de buurt rond de moskee is afgesloten. Dat was nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 12 juli, 1 over half 9. Het weekend is begonnen. in BNN Today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwestie zaten wij in Sluit ik hier in BNN Today de nieuwsweek af en dan doe ik met uitgesproken gasten in spraakmakende onderwerpen: wanneer je moet winnen, verlies je door je kutkarakter en wanneer je moet verliezen, ga je ineens winnen, klootzak. Nou, dat soort tweets en ergere, serieus, krijgt de tennisser Robin Hazen dagelijks te verwerken. Hoe erg zijn dat soort dreigtweets voor sporters? Dat en meer, daar praten we over na negenen. Eerst natuurlijk onze eigen Filemon en Bart vanuit Frankrijk. Daar sprak viel met de Argos-renner Tom Dumoulin. Het gaat goed met hem en met zijn team deze Tour. Hij vertelt onder andere over zijn zware valpartij in de Vuelta van vorig jaar. Je zit een enorm litteken van nou, 15 centimeter. Ja, dat, dat, lag, dat lag open, ja. Onder het litteken zat alles, was alles rood van het bloed, dus dat uh, zag er heel heftig uit. Dus ik was, echt, uh, ja, dat was al, uh, een hele heftige periode, maar goed, uh, ja. En Bart die zoekt uit wat het voordeel is van het fietsen met een ovale tandwiel. Renner en bewegings, bewegingswetenschapper Koen de Kort legt uit. Maar het scheelt gewoon een paar tandjes. Eigenlijk omdat het overal is, zodat je meer kracht kunt zetten op de plek waar je het meeste kracht kunt zetten. En minder waar je het minste kracht kunt zetten. Juist. Zometeen na de plaats het uitgebreide verslag in viel in het wiel. En Luc is er ook. en Luc speelt de komende weken... Uh... Hij is weg en ik ben zijn naam vergeten. <laughs> Erik, <laughs> Ja, ik bedoel Erik Carton. <laughs> dus. Nee, ja, soms heb je dat. Soms heb je zo'n blackoutje ja. en dan denk je... Ja, Rick, Geef ja. niet uh, Trace. <laughs> dus, Luc. Yes. Um, ja, dat betekent muziek, maar dat betekent ook het nieuws. Ja, zeker. Ik heb weer het nieuws in de gaten gehouden. Maar het mooiste was nog afgelopen nacht, vond ik zelf, van deze week op Twitter. Want in Amerika werd namelijk op het Sci-Fi kanaal een film uitgezonden. Ja. Voor het ja. eerst was een primeur. Nou, Er werd wel vaker films uitgezonden, maar niet deze. Kon je weer niet slapen? Nou, ik heb zelf films zelf niet gezien, dat was niet te, te, te bekijken voor ons, maar okay. ik heb het gevolgd via Twitter. Sharknado heet de film. Um, dit is het verhaal: Zootje B-acteurs, die spelen erin mee. Er komt een enorme tornado aan, en die tornado heeft ontzettend veel haaien. In zich, die uit de zee zijn gesleurd. <lacht> Ik ben geen idee hoe dat komt, maar het doet er niet toe. De film was zo belachelijk slecht dat het heel Twitter toch ging kijken. En de regisseur is door het dolle heen. En gaf ook een soort Twitter-interview. Heel mooi. Er zitten absurde scènes in, zoals sowieso al die regen van haaien die dan op een gegeven moment op die stad terechtkomt. En eh, dan heb je ook iemand met een kettingzaag en die uh, springt in de bek van de haai. En je hebt ook nog uh, willen ze het op een gegeven moment gaan oplossen. Dan gaan ja. ze met helikopters boven de tornado vliegen. En dan proberen ze zelf gegooide bommetjes in die tornado te gooien, zodat die haaien die in die tornado zitten, zitten, allemaal doodgaan. Nou, awesome <laughs> zou ik zeggen. En dat dan op Twitter. Ja, dat is ja, echt fantastisch. De... Klein stukje van de trailer. I've never seen so many of them, nor so bold. It's really even raining. It's flooding here. And not the plumbing, the ocean. You need to go home. I'm not going anywhere. Storm's coming and it's coming fast. just can't sit back and watch this. Vooral helaas. ik just can't sit back and watch this. En dan gaat ze, met, gaat, ze, gaat ze die haaien neerschieten. Dus het is volkomen over de top en bovendien. Hoe heet die? Waar draait hij? Waar kan ik hem zien? Nou ja, hij draait niet, maar je kunt hem downloaden. Ik zal straks even een download linkje op, uh, op onze Twitter zetten. Twitter.com/bnntd. En de film heet. Sharknado! Ik snap je? Ik moet zeggen aan Pac-Man denken. dat die haaien dan vallen op straat en die gaan dan met die lichaam. Ja, zo komt het een beetje neer en die haaien gaan dat voorkomen. Ja, de trailer daar kom ik op. De trailer is een enorm viral geworden ook. Gaat de hele dag al rond op het internet. Is Heel leuk. Ik zet de trailer ook even op twittercom today. Sharknado! Shark? Oh ja, nee. Ja, ga je Robert Meder, goedenavond. Goedenavond. Uh, Bouke Mollema die zal uh, nou waarschijnlijk het lekker slapen vannacht. Dat is op zich geen nieuws, maar wel waarom. Na een doldwaze toerit staat hij tweede in het algemeen klassement... op 2 minuten en 28 seconden achter Christopher Vroom. Mollema en ook Laudens ten Dam waren betrokken bij de aanval van de dag. Door de harde wind brak het peloton in verschillende stukken. De eerste slachtoffer was Alejandro Valverde. Hij reed lek en slaagde er niet in om aansluiting te krijgen. Uiteindelijk uh, brak ook die eerste groep door de wind. En dat ging dan weer ten koste van de gele truidrager Froome. Hij finishte ruim een minuut achter de Belkin Boys en Alberto Contador. Bauke allemaal. Ik kwam net van kop en ineens zie ik vijf man lang sprinten van Saxo. En uh, ja goed, ik meteen in het wiel. En ja, het had ik echt, uh, echt even één, twee minuten volledig uh, alles te geven. En toen hoorde ik uh, door de communicatie dat Froome uh, eraf was. Dus uh, ja goed, dan heb je natuurlijk uh, iedereen die, die in die kopgroep uh, zit... heeft dan natuurlijk hetzelfde doel en dat zo hard mogelijk naar de finish te rijden. Ja, en daar bleek dat Valverde uit het klassement viel... door een achterstand van bijna 10 minuten. Mollema dus naar plek 2 en Lauders ten Dam klom daardoor van 6 naar 5. En ook hij had genoten van de etappe. Voor hem leek natuurlijk redelijk onkwetsbaar, bergop. Maar vandaag op het vlak <laughs> hebben we de Nederlanders toch laten zien... dat hij ja, het vlak wel kwetsbaar is. Maar uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, zo, als hij zo sterke tijdrit rijdt, als hij dat zondag op de vent toe doet... Ja, dan, dan ga ik hem niet in zijn wiel blijven. Ja, zo werd een op voorhand saaie etappe toch nog de leukste en, uh, in heel lange tijd. Vanavond langs de lijn gaan we naar het hotel van de Ploeg. Steven Dalenbouwt praat met de ploegleider Nico Verhoeven... en met wegkapitein Bram Tankink, de analyse van Henk Lubberding... en we bellen met uh, Stef Clement. Nog even tennisbericht. Timo de Bakker heeft voor de derde keer in zijn leven een top-10 speler verslagen... In het Zweedse Bastaat was hij in twee sets te sterk voor Thomas Berdy. Dat is toch mooi de nummer 6 van de wereld. Hij staat nu in de halve finale. En daarin speelt uh, Den Bakke tegen een Argentijn. Berlok. Dat was het. Wat, yes. lacht, wat lacht je? Nee, ja, ik, er staat... Uh, hoe heet dat trotsprogramma, Luc? Zingen op het plein of zo? Met. Uh, muziekfeest. Ja, precies. Met BZN. En dat is wel aardig. En daarachter zijn een aantal... Uh, achtergronddanseressen. En die ene heeft een heel dik buikje. Daar moest ik om lachen. Oh, goed. Maar verder, dat, was <laughs> dat was het, ja. Ga niet nu... trus, hè? <laughs> ja. ja. ja. <laughs> ik ga nu weer opletten. Ja. oh jee, het is vrijdag. Ja. Goed. Um, we gaan heel veel mooie dingen doen. zometeen viel, maar eerst een uh, plaatje van Luc. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ja, ik, ik dacht, ik pak dus de soundtrack van Sharknado. Maar die kon ik niet vinden. Uh, oh. En uh, toen dacht ik, doe ik een, een, een, een, een twee na... Uh, goede plaat. Uh, ja. Ik ben namelijk vandaag door, door, door die spectaculaire etappen die Robert net ook mm. beschreef, ben ik een beetje fan geworden van wielrennen. Ik was altijd, vond het altijd wel leuk. Alleen nu was ik echt, ik, oh, hoe tactisch dat is. En, en ik vond het echt super vet. vond het, ja, ik vond het vet. Ook te gek. Ja, van. toch? Je ja, raakt ja, ja, echt ja, een ja, beetje ja. in vervoering door die mooie etappen. Dus weet je wat, ik dacht ik doe, ik doe gewoon een, een fietsplaatje erop, gewoon zo ouderwetse. Nou, oh, nee. Kunnen we dan woorden als stoempen overheen zeggen en zo en uh, op de kant gaan. Uh, waaier. waaien, dat soort dingen. Ja. ja. Epo, ja, dat soort dingen. Skik. <laughs> <Schik>. Op fietsen. fietsen, ik En als ik in dit dan Dan zijn we samen de vino Nee, Amsterdam, met alles En als ik ze lekker de dan fiets ik. Waar ik wil al iedereen wil alles zien. Het is mooi daar van de Ik sta hier te kieken bij een nieuw kar. En ik sta hier in mijn denk, maar zacht nog toe, links of en de deur. Maar ik wil aan wieven dan de hemel in neer. Ik kan de hek niet meer, dan kan ik ken er hier. Akko dadelijk om een door, die gaat dan ben ik weer terug in het middenland. Ik wil aan wieven dan de baan verpas. Dan gezien er in Noord en het Oosterse bars. Akko is, is overdiezen en de weg niet sneer. Dan giet het als vanzelf. Wie thuis mijn baan vliegt. Get the bomb for my fans me nee, get your yeah, name to clock beat that may but beat that my watch beat Omdat het zo'n leuke fietsdag was op fietsen. Onze eigen wachtmeester van de waaiers, Filimon Wesseling, die volgt drie weken de Tour de France voor ons.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 van het jaarlijkse spektakel van de Sprint Verzetten. Filemon en Bart, goedenavond. Yo, ja, wat was het mooie, Willemijn. Heb je het nou, allemaal gezien? man, ja, wij stonden met de hele redactie... en er zijn wat foto's van gemaakt. We stonden alleen maar mega breed te glimlachen. Iedereen die, die niet van de tour hield, houdt er vandaag wel van. Ja, ik vond het echt... Um, ik vond het fantastisch. Het was echt fantastisch. Ja, het is zo leuk. Al die journalisten, die zijn, je merkt toch vooral die wat ouderen... zijn een beetje zuurder geworden. En ik hoor Maarten Ducro gisteravond nog bij het avondeten eten mopperen... Van er wordt tegenwoordig niet meer gekoerst en vroeger deden we dat allemaal wel nou kijk vandaag dit was echt dit was echt waarom ik van wielrennen hou. de koep van, van Belkin en van, uh, van uh, Saxo Bank het was echt geweldig en wij kijken altijd zo'n wedstrijd in een zaal vol met journalisten en die zijn normaal heel stil zijn Ze heel serieus te werken die zijn zogenaamd voor niemand het kan hun zogenaamd allemaal niet schelen maar nu hoorde je in één keer oes en aas en stond iedereen ook Waarschijnlijk net als bij jullie op de redactie, zo uh, met een boogje om de tv. Ja. Nou, het was een mooie wielrendag. Ik heb ook uh, Bauke Molma... Vlak na de wedstrijd kunnen spreken. Dat was nogal uh, een, een pittig klusje. Want er staan natuurlijk, op, op, als er zoiets gebeurt... enorm veel journalisten omheen. Van uh, allerlei verschillende landen. En ik dacht, ik ga bij zijn tijdritfiets staan. Uh, of bij zo'n fiets die, die als een soort, uh, uh, op een soort standaard klaar staat, Want daar gaat hij uitfietsen. Uh, dat, mm -hmm. we, dat weet ik. Dus al die andere journalisten gingen naar links. Ik ging naar rechts. Ik stond er in mijn eentje. En ja hoor, hij kwam zo aanlopen voor mijn microfoon. Dat hoor je zo meteen. Uh, want we dachten vanochtend van ja dit wordt een heel rustig dagje er wordt een beetje relaxed doen zo naar het weekend toe heerlijk dus ik dacht ik ga even een mooi portret maken van een renner uh, Willemijn die jij volgens mij ook heel knap vindt Tom Dumoulin uh, ik vind <laughs> hem vooral heel knap fietsen Iets ik denk daar weet je we nog oh ja maar hij komt wel ouder ou over hoor als okay. je zo met hem praat hmm. en hij heeft natuurlijk wel echt een strak lichaam mm -hmm. uh, en hij he, fietst heel strak en dat is voor mij heel belangrijk. Dus ik dacht, ik ga eens even uh, een portret van hem maken van wie is die jongen nou eigenlijk? Luister naar Tom Dumolet. Wat is Tom Dumolet eigenlijk voor een jongen? Een hele lieve natuurlijk. Een hele, hele, knappe, hele knappe vent. Ja. Het wordt wel gezegd. Is het zo? Ja, mooi. Is dat een soort gezin kom je? Uit een niet-wieler dus uh, wij hebben helemaal niks met wielrennen thuis. We worden wel af en toe uh, gekeken en nu zeker omdat ik uh, zelf wielrennen doe, maar ik kan me niet herinneren dat ik als kleinkind uh, ben binnengebleven om naar de Tour te kijken. Wat ja. doen je ouders dan? Mijn vader is uh, hoofd van het IVF laboratorium in, uh, in een ziekenhuis en mijn moeder werkt op de gemeente. Dus, ja. En als kindje was jij altijd voetballer, toch? Ja klopt, ik heb acht jaar voetbal, maar uh, ik begon uh, wat later met puberen en dan uh, met een fysieke sport als voetbal uh, kom je dan toch een beetje uh, achter te liggen, dus uh, dat was niet meer zo leuk. Toen dacht ik, ik ga atletieken? Toen dacht ik ga rennen, want dat kon ik goed. Alleen toen moest ik uh, al die domme andere sporten doen en dat vond ik niet leuk, dus... Uh... Toen ben ik uh, ja, per toeval uh, gaan wielrennen. En dat heb je goed kunnen? Uh, nee hoor, in het begin helemaal niet. <laughs> dus, uh, maar ik vond het in ieder geval erg leuk. Ja. En uh, ja, het ging steeds uh, elk jaar een klein beetje beter. En uh, ja, kijk waar ik nu sta. Wat vonden je ouders er eigenlijk van dat je ging wielrennen? Nou goed, toen het uiteindelijk uh, het profbestaan echt dichtbij kwam, toen was het wel goed natuurlijk. Maar daarvoor gaan natuurlijk wel twee jaar waarbij je wel uh, veel traint en veel voor het wielrennen laat eigenlijk. En uh, niet zo heel erg met school bezig bent Dus dat was wel een puntje van discussie, maar uh, ja goed, toen ik uiteindelijk mijn werk ervan kon maken, was dat niet meer zo'n probleem. Ik kan me ook voorstellen dat je ouders zeggen van ja, met al die dopingverhalen, in wat voor wereld komt mijn zoon terecht? Ja, daar, is, daar hebben we het eigenlijk uh, niet zo over gehad en ik denk dat ze mij ook gewoon vertrouwen met die dingen. Dat en, en was meer van uh, zou niet In een wereld waar een Almerta heerst? Ja, dus klinkt ja. allemaal wel een beetje, een beetje eng. Ja, maar mijn ouders wisten daar sowieso ook heel weinig van af. Ja, goed, dus ze volgen het via het nieuws, maar, maar niet, ze zaten er niet echt in... ...dus dan, dan krijg je er te weinig van mee, dus dat was misschien wel uh, goed. De grote eerste wedstrijd in je rond was in Portugal, hè? Ja. ja. Hoe heet je die wedstrijd? GP Portugal of zo, ja, ja. ja. Dat, dat zal het wel zijn, ik weet het niet meer precies. Ik maar, heb het gelezen op mijn internet, maar ik kon het ja. ook niet onthouden. Nee. Maar, en hoe ging dat? Ja, dat was wel heel verrassend, want dat was mijn tweede beloftejaar. Dus dan was ik uh, een jaar of twintig of zo. En ik had niet echt heel veel gepresteerd, maar ik mocht toch in één keer uh, mee met het nationale team. Heel onverwachts en iedereen zei dan: waarom mag je nou mee? En toen ging ik mee en toen uh, won ik meteen. En dat was wel heel uh, verrassend. Ja, dat, was, uh, dat is nog altijd mijn mooiste overwinning uh, die, ik, uh, die ik heb behaald. Voor wel het is de eerste grote ronde die je reed. Ja. Uh, dat ging een beetje mis. Dat, uh, ja, dat ging tot uh, acht dagen uh, ging dat heel goed. En uh, toen, uh, toen uh, hing ik uh, over de vangrails met een uh, open buik. Dus dat was niet... Uh, dat was, uh, wel had je allemaal niet... kapot? Ik had gewoon een enorme snee in mijn buik. Ik zal het laten zien. Ik zie een enorm litteken van nou, 15 centimeter. Dat lag, uh, lag open, ja als dus, uh, er van binnen nee, niks beschadigd? Ja, ik had heel veel geluk gehad. Dus het was in principe alleen maar een hele grote snee. Maar goed, uh, mijn, uh, onder het litteken zat alles, was alles rood van het bloed. Dus dat uh, zag er uh, heel heftig uit. En ik was echt, uh, ja, het uh, was wel uh, een hele heftige periode. Maar goed, uh, ja, uiteindelijk gelukkig uh, niks, uh, niks uh, ernstigs. Wel denkt het mens denkt dan, ja, ik stop ermee. Nou, dat heb ik ook overgewogen, ja. ja dat, uh, die gedachten schieten dan wel door je hoofd. Maar ja, uh, uiteindelijk... Uh, Overwint de liefde voor de fietsen. Want een hoogtepunt kan je wel zeggen is de tweede plek op het NK rennen Dit jaar. Tom Dumoulin, de man van de streek, gaat naar het zilver. Langeveld rijdt naar het brons. Kijk naar die koppen. Dit wat bedacht vanochtend bij de stad zou voor gek verklaard zijn. Maar het is geweldig. Jij komt over als een ontwikkelde jongen. Als topsporter leef je natuurlijk wel echt in een cocon. Dit af en toe niet lastig. Jawel, jawel, dat vind ik uh, heel vervelend eigenlijk. Welke momenten is dat? Nou, gewoon je hebt uh, vrij weinig tijd uh, en je hebt een heel raar, raar leven eigenlijk. Dus andere vri oude vrienden van mij, de, van de middelbare school en zo, die zijn allemaal gaan studeren en die hebben allemaal een heel, heel ander leven dan, uh, dan ik. En als ik daar nog eens mee af wil spreken, ja, dat is bijna onmogelijk. Je gaat toch uh, in die wielerwereld helemaal betrekken, dat, dat kun je niet tegenhouden. Gelukkig heb ik een vriendin die uh, helemaal niks op het wielrennen heeft. Dus, uh, ja, wat vind je ervan? Die, die ziet het echt als werk voor mij. En, uh, die, die volgt mij en die, die vindt het leuk om. Uh... Ja, vriendin zit het tenminste nog als werk. Mijn vriendin zit het als een hobby. <laughs> ja, nee ja. Nee, Dat klopt maar, uh... nee maar. Uh, die van mij ziet het inderdaad gelukkig als, wer als mijn werk ja. en uh, mijn werk volgt ze. Maar het is niet zo dat ze wielrennen leuk vindt, nee. dus met haar praat je vaak over andere zaken? Ja, uh, ze vraagt uh, heel kort hoe het ging en dan uh, merk ik dat ze al snel afdwaalt als ik erover uh, begin. Dus dan, uh, maar dat is dat lijkt maar... me wel fijn, ja. Ja, dat is heel fijn, ja. Ja. Ik denk dat het voor veel vrouwen in Nederland wel slecht nieuws is dat je een vriendin hebt. Is dat zo? Ja. <lacht> nou, uh, het gaat wel goed met je relatie. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat uh, gaat ook nog heel lang goed. Yep. Maar alles kan kapot, hè? Precies, Dat is ook mijn motto. Yep. <laughs> nou, als je nou nog uh, zo'n wielrenner rond ziet fietsen, Willemijn, waarvan je denkt, daar wil ik iets meer van weten, dan uh, nou, maak ik er een portretje van. Ik denk er even over na. Ja, ik kon, maak ze ik op terug. Geen probleem. Oké, okay, heel goed. Dan een ander onderwerp, Willemijn. Wij zijn er echt werkelijk de hele dag over aan het discussiëren. We hebben zelfs naar de Universiteit van Oxford gebeld. Het gaat namelijk Bart, over. Ja, het gaat over de tandwielen van Christopher Froome, de fiets van Christopher Froome. Ik had gisteren jou eigenlijk beloofd dat het makkelijker zou worden dan VO2max. Maar we raakten verstrikt in het web van Tandwielen van ja, de kettingen. hele schetsen zitten maken. Ja, op een gegeven moment echt in de auto. Hoeveel raakpunten heeft de ketting met het tandwiel? Want wat is het verhaal? Vroem rijdt in tegenstelling tot alle andere renners rond met een ovaal tandwiel. En dat, dat ziet er heel raar uit. En je vraagt je af waarom doet hij dat? Dus ik vond het logisch om daarin te duiken. Maar ja, we raakten verstrikt in een web. Nou ja, maakt niet uit. Volgens mij zijn we er redelijk uitgekomen. En uh, vandaar dat dit het thema is van uh, Geen Moer van de Tour. Luister mee.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 De gele trui is niet het enige dat Christopher Froome onderscheidt van andere renners. Hij rijdt ook rond met een ovale tandwiel. Als je het voor het eerst ziet, sta je even heel raar te kijken. Waarom doet niet iedereen als de bliksem hetzelfde? Op weg naar de fiets van Froome kom ik langs Argo Shimano renner Koen de Kort. Sinds vorige week weet ik dat hij bewegingswetenschapper is. Dus kan hij me vast uitleggen hoe het werkt. Luister even heel goed mee. Ja, nou waar het eigenlijk op neerkomt is uh, dat er een... Uh, als je een omwenteling maakt op het uh, hoogste en het laagste punt tijdens de omwenteling... Uh, dan uh, kun je geen kracht zetten. Want je kunt alleen maar kracht in feite naar beneden zetten en niet naar voren. Dus daar, heb, daar is de kracht die je kunt zetten het minste. En het ovale tandblad uh, zorgt er eigenlijk uh, in het kort gezegd voor... dat het uh, op het hoogste punt waar je het minste kracht kan zetten... het blad bij zo'n spreken uh, 48 tanden heeft. En bij het punt waar je het meest... De kracht kan uh, Ja, Koen kun je om een boodschap sturen, maar wat zegt hij precies? Nou, tijdens het rondtrappen van de pedalen staan je benen in verschillende posities. Als je ene voet nou op het laagste punt staat en je andere voet op het hoogste punt, dan zet je even geen kracht. Dit wordt ook wel het dode punt genoemd. Dit dode punt wil je zo kort mogelijk houden. En bij een ovale tandwiel is dit dode punt korter. Oké, okay, dat is punt 1. Maar Koen zegt ook... Maar het scheelt gewoon een paar tandjes. Eigenlijk omdat het overal is, zodat je meer kracht kunt zetten op de plek waar je het meeste kracht kunt zetten... en minder waar je het minste kracht kunt zetten. Ja. Je kunt meer kracht zetten op de plek waar je het meeste kracht kunt zetten. Juist. Ik loop door naar de bus van Team Sky. Ploegleider Servas Knaven kan me hier vast meer over vertellen. Omdat het niet helemaal rond is, ik kun je op een bepaald... Uh, momenten in, in, in, in trappen meer vermogen leveren en uh, waardoor de, de mensen die het ontwikkeld hebben zeggen dat je uiteindelijk harder kunt fietsen, je fiets meer efficiënt. Dat werkt als volgt. In zijn algemeenheid geldt hoe groter het voorste tandwiel, hoe zwaarder je moet trappen. Maar een ovale tandwiel heeft eigenlijk twee formaten. Teken maar eens een ovaal. Je hebt een lange kant en een korte kant. Die lange kant is groter en trapt dus zwaarder dan de korte kant. De korte kant is kleiner en trapt lichter. Als je er nou voor zorgt dat de lange kant voorstaat... wanneer je je meeste kracht zet... en de korte kant als je benen richting het dode punt gaan... dan ga je dus het meest efficiënt om met je energie en met je krachten. Althans, zo werkt het in de theorie. Maar als dit zou werken... waarom rijdt Chris Vroem er dan als enige mee? Serva's knaven. Het meest belangrijke is dat Chris zich daar heel fijn bij voelt. En uh, Ik ben geen wetenschapper er zijn onderzoeken gedaan... En de meningen zijn verdeeld. Mensen zeggen ook, als het echt zoveel beter was, dan zou misschien heel peloton er wel mee rijden. Dus ik denk dat het uh, uiteindelijk uh, weinig verschil uitmaakt. Maar als een renner erin gelooft, denk ik dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Oké, okay, we zijn eruit. Er is eigenlijk niets bewezen. Froem rijdt rond met zijn ovale tandwiel onder het mond. Paat het niet, dan schaadt het niet. Ja, nou, heb je het een beetje begrepen, Willemijn? Ik heb hem even gegoogeld. Ja, ik... Nee, ja, maar je moest hem tekenen, dat zei Bart. Je moest het overal tekenen. <laughs> ja, dat ja, is te veel moeite. En ik heb ja, ondertussen oh, nou. ook even Roy Curvers gegoogeld. Maak daar maar een portretje van. Ga ik doen, ga ik doen. Ja. Uh, dan is het nu tijd voor onze gezellige Brabander. Luister. Elke dag kijken we mee met Mark Masbroek. Hij rijdt met een vrachtwagen vol stijgerpijpen door Frankrijk en bouwt het podium bij de finish. Dus zonder hem geen winnaar. Mark, de triomf. Vandaag voor ons een speciale dag, omdat het de Dutch Day is, de Hollandse dag... Daarbij geeft Movico een drankje en een hapje aan de complete crew van Tour de France. Een typisch Nederlands hapje en drankje, frikandelletjes, kroketjes, frietjes met ct-saus. Erg gezellig, leuk om te zien hoe de rest van de wereld vreemd tegen een frikandelletje en een kroketje aan zat te kijken. Iets wat voor ons natuurlijk doodnormaal is. Om twee uur was het afgelopen, de tijd ging ontzettend snel omdat we hebben geprobeerd hem uit te leggen wat een polonaise is. Nou ja, dat is vrijwel uh, niet gelukt, zeg maar. We hebben hem voorgedaan en ze snappen nog steeds niet wat, uh, wat het inhoudt. Ik ga verder met afbreken. Tot morgen. Het Oranje klassement. Snel naar het Oranje klassement. Filemon, jij rijkt elke dag de oranje truien uit aan de beste Nederlanders. Ja, nou ja, precies, er is er maar precies, één ja. vandaag. Nou, ik begin even met de Oranje Lantaarn, want die is, ook, die is ook gewisseld van eigenaar. Die is namelijk nu voor Nieuwe Westra. Maar. Je zei het al, het gaat natuurlijk vandaag om één man. Uh, die wint de dagtrui en het algemene oranje klassement. En staat tweede in het officiële algemene klassement van de Tour de France. Oh, wat klinkt dit. Lang geleden dat ik dit heb mogen zeggen. Uh, trouwens, ik heb het nog nooit mogen zeggen als ik eerlijk ben. Uh, Bauke Mollema. En het was natuurlijk uh, geen zin om hem die trui te geven. Maar het is me toch gelukt. Luister. Bouwke, normaal gesproken is hij voor een sprinter. Ja, ik ben toch ook een sprinter. Ja, vandaag wel. Wat een koep, man. Ja, als je derde wordt in een rit, dan ben je een sprinter, toch? En van verder, op achterstand, hè? Ja, dat is mooi. Ja, goed. Uh, weg voor hem, dat hij uh, op zo'n moment uh, lekker rijdt natuurlijk. Of, of, of zijn wiel kapot, ik weet niet wat het was. Maar... Was dit een plan vanochtend al? Ja, zeker. We hadden van tevoren een paar punten. Waar we ja, of heel, heel erg van voren wilden zitten of zelfs uh, gas uh, wilden gaan geven. Ja, dat hebben we gedaan. En, uh, we hadden aan het een goede, goede ploeg zeg maar, die, die met ons mee uh, wilde werken. En uh, ja, goed, de, de mannen hebben supergoed gereden vandaag. Echt uh, een echt, uh, ja, petje af. Hoe uh, we als ploeg hebben gereden. En, uh, ja, het is mooi dat wij dan in de finale nog zoveel tijd, uh, tijd winst pakken op iedereen. Wat mij betreft ook petje af. Dank je Gefeliciteerd. Dank je. Dank je ja, het stomme is uh, wat betreft Vroom. want die Servas die is daar natuurlijk ploegleider bij Team Sky. Mm -hmm. Maar die is dan net tweede ploegleider. En ja, wij Nederlanders weten gewoon precies hoe we waaien moeten rijden, want in Nederland waait het natuurlijk altijd. En die heeft er al een beetje voor gewaarschuwd, zelfs tegen een journalist van de trouw. Maar daar hebben ze gewoon niks mee gedaan. En ja, dat dag gebeurt er dit. Ja, ik dat vond het is, fantastisch schiek. vandaag. Dat is geweldig. Ja, ja, dit is wel heel mooi. Maar die Valverde, ik heb dan, ja, dat, misschien ben ik dan niet hard genoeg. Ik vind het dan ook wel ja, een beetje het zielig. zielig. Ja. Ja. Nou, ik las wel wat, wat tweets, wat, wat, een Duitse tweet, wat Engelse tweets, waarin ze toch wel zeiden, ja, ja, ja, is het nou wel eerlijk? Ja, tuurlijk is het eerlijk, want ze hebben hetzelfde kunstje wel geflikt, zelfs een Movistar bij Mollema in de, in de Ronde van Zwitserland. Dus ja, het is gewoon wielrennen, als iemand valt, als iemand maakt niet uit... Je moet gewoon doorreizen en daar ben ik ook echt voor. Maar ik vind dat toch. Ja, ik, ik zag hem zo bij die bus zitten, zo zijn verhaal doen, en dat vind ik, te, ja, vind ik toch een beetje sneu. Maar goed. Dat is de Tour de France. Dan gaan we uh, als einde van deze rubriek naar het wijntje. Want morgen is er weer een hele mooie etappe. Die wil je misschien helemaal kijken op de televisie. Dan denk je, ik vind het wel lekker om daar een wijntje en een stukje kaas bij te eten. Dan zeg ik welke wijn dat is. Dat heb ik samen met Julian Smeek uitgezocht. We hebben wekenlang zitten proeven voor deze wijn. Uh, we hebben uiteindelijk gekozen voor de Secret de Janigny uit 2011. Uit het Loire-Dal van de Pinot Noir Drive. En ja, dat is zo'n hele rokerige wijn waar je lekker kaasjes bij moet eten. Gewoon lekker doen. Tot morgen. Nee, Heren, tot op maandag. We tot maandag. Vrij. Jullie zijn vrij. Oh, lekker voor de tv Adema. zitten. Adema. Gaat maandag kans, dan horen we Bart. jullie weer Bart en Filemon vanuit de Tour. Zometeen um, onze vrijdagavondshow met onder andere columniste Eva Hoeken. En we hebben het over de bedreigingen aan het adres van Robin Haasen. Dat zo.